Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. I remember to this day. The bright red George Georgia clay. And how it's stuck to the tires after the summer rain.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 Take a gas Back on the road again Me and you And a dog named Boo Traveling and living Off the land Me and you And a dog named Boo How I love being A free man Now I'll never forget The day We marched daily into Big LA The lights of the city put settling down in My brain Though it's only been A month or so That old car Is bugging the stuffed go. We gotta get away And get back on the road Again Me and you And a dog named Boo Traveling and a living off the land Me and you and a dog named Boo How I love being in the free land Me and you and a dog named Boo Traveling and a living off the land Me and you and a dog named Welkom bij het tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort. Op de zaterdag natuurlijk sinds kort. Uh, we gaan door met het tweede uur met Ben. Ben Sonneman. Ben hey. Sonneveld, Ja. Zeer ja. goedemorgen. En, uh, en natuurlijk het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. staat een klein stukje. Nou, toch wel een groot stukje moet ik zeggen. Uh, het eerste gedeelte was uh, redelijk politiek met uh, Maaike Koper. En het tweede uh, gedeelte gaan wij praten met uh, mevrouw Verij. Welkom.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 Maar dingen te bespreken. Ja. In het tweede gedeelte uh, gaan we weer door met de wethouder Ellen Verheij. en uh, we hebben het over parkeerbeleid. Vroeger werd dat regime genoemd, dan laten we het maar gewoon beleid uh, doen. Het is een wirwar van stukken, moet ik zeggen. Um, zeven bijlagen, één raadstuk en zes bijlagen. Dat is voor een normale antwoord er niet meer, uh, niet meer te doen. Nee, en dan is het nog vereenvoudigd ten opzichte van het nu is. Hoe het nu is, kun je nagaan. <laughs> Nee, het is echt. Um, uiteindelijk is het heel belangrijk dat je het parkeerbeleid ook juridisch goed afhecht. Hè? Dus, dus als, uh, als wij straks bewijs bespreken en bekeuringen uh, uitdelen, dat er niet gedoe ontstaat omdat onze, omdat onze regels niet uh, duidelijk zijn. En het is een aantal uh, stukken um, nou, de stukken die um, de parkeerbelastingverordening, hè, waarin alle tarieven. Dat is echt een bevoegdheid ook van de raad. Maar zaken als he, de nadere regels omtrent vergunningen en dergelijke... dat zijn zaken die worden normaliter door het college beslist. Dus dat zijn stukken die het college vaststelt. En uiteindelijk ja, moet inderdaad uh, in één oogopslag... moet je kunnen zien wat het beleid precies is. En dat is echt de communicatie op de website bijvoorbeeld... of met een filmpje. Gaat dat maar uh, dit is echt uh, ja, een juridische vertaalslag. Gaat dat ervan komen? En, uh, en Jip en Janneke uh, verhaal zodat dat iedere zand voor te weten wat er aan de hand is? Ja, zeker. En dat geldt eigenlijk breder. Hè? Natuurlijk is dat heel belangrijk voor onze inwoners. Maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor al onze bezoekers. Het moet duidelijk zijn wat voor beleid er geldt. En uh, waar je het beste kunt parkeren. Als ik het beleid in uh, twee zinnen samenvat... kan ik dan dus zeggen, er komen overal uh, parkeermeters. En elke zandvoerter die ingeschreven is met een auto... krijgt een gratis parkeerkaart. Ja, ieder huishouden <laughs> krijgt, een, ja. krijgt een, uh, een gratis vergunning inderdaad om uh, te kunnen staan. En uh, ja met de, met de parkeermeters kunnen wij heel goed sturen mm -hmm. op, uh, op de parkeerdruk. Ja, er werd ook nog gesproken over een bewonersregeling. Uh, kunt u dat uitleggen? Wat is nou een bewonersregeling? De We hebben twee regelingen nog. Dat is een bezoekersregeling en een bewonersregeling. En de bewonersregeling wil eigenlijk zeggen dat je als... Uh, inwoner van Zandvoort ook um, in een andere wijk kunt staan... Um, zonder um, uh, te betalen aan de meter. Dus als bijvoorbeeld naar een fysiotherapeut uh, gaat in een, in een uh, andere wijk... of naar uh, familie in een andere wijk... dat het makkelijk is eigenlijk om dan gebruik te maken van die bewonersregeling. Um, en dan hoef je niet per se geld in de meter te gooien... als je in die andere wijk op bezoek bent... Nu hebben we bij het, uh, uh, het tijdelijke parkeerbeleid... van die blauwe lijnen getrokken. Uh, komt dat terug? Of, of mag je gewoon met een klok ergens gaan staan? Ja, het is um, bijvoorbeeld in het centrum. Dat bleek ook heel expliciet uit... Ja, ik heb een, een, een, een ringetje de, gezien in het centrum. Ja, bleek ook heel expliciet uit de enquête. is het idee om uh, inderdaad de parkeerduur te maximeren. He, dus niet dat iemand de hele dag zijn auto op de krocht laten staan... want je hebt daar bepaalde traffic nodig voor. En dan wordt het gemaximeerd, maar dat kun je ook digitaal regelen. Dus, ja. Ja, dus, dus blauwe lijnen zijn niet per se nodig? Nee, dus ik sta met mijn uh, centrumvergunning uh, op het Fomarplein. En daar word ik gecheckt door de handhaver. En die ziet, hey, die zonneveld staat daar uh, 2,5 uur, dat is niet goed. Ja, bijvoorbeeld. Okay. Ja. En dat is dan ook het nieuwe, zal ik maar zeggen. We gaan uh, digitaal ook handhaven. Dus in principe, en, en waarschijnlijk wordt dat een scooter... Um, kunnen ze langsrijden en dan krijgen ze een signaal op het moment... dat er iemand uh, niet betaald heeft of geen vergunning uh, heeft. En dan, um, um, en dan moeten ze alsnog even afstappen om, om te kijken... Uh, nou ja. en, nou, of dat, uh, dat we, of er geen uitzondering is bijvoorbeeld. Maar het handhaven wordt ook makkelijker wat dat betreft. Dergelijke auto's rijden in Halem en in uh, Amsterdam al rond. En die rijden gewoon door de straat en die uh, pick-up wat, uh, wat er is. Ja. Dus qua handhaving gaan we de, de handhavers er dus op vooruit. Want ze hoeven niet meer uh, foto's te maken en langs alle uh, auto's te gaan schrijven en doen. Verschillende tarieven op verschillende uh, plaatsen. Dat is wat u net vertelde. Uh, het moet aantrekkelijk worden voor uh, de toerist om op de zuid te gaan staan. Bijvoorbeeld. Hoe zit het met de boulevard? Welke boulevard, zou ik even vragen. En in de, uh, de boulevard Barnaar, dus eigenlijk het noorderdeel van Zandvoort... geldt ook dat lage uh, tarief. Terwijl op de Paulus ja, geld, uh, geldt het hogere tarief. Ja, dat is dus de, uh, de vernieuwde boulevard met ja. de, de ja. mindere uh, soort van capaciteit ten opzichte van, ja. Ja. Uh, van de Noordboulevard. Um, er is nogal wat gesproken. En dat heb ik zelf ook gedaan. moet Ik zeggen. Ik heb ook een mailtje gestuurd. Over het bezoekerspas. Het bezoekerspas is uh, voor het hele jaar afgerekend. Terwijl alle andere vergunningen voor een half jaar uh, uh, verrekend zijn. Is het fair om de bezoekersregeling gewoon het hele jaar open te laten dan? We hebben um, daar inderdaad... De, de fractie van GBZ heeft daar ook vragen over gesteld. Van, goh, het is maar een half jaar geldig en toch uh, rekent u... Um, voor een heel jaar en ook de, de, de, de pas is niet precies op de helft. En dat heeft eigenlijk te maken met de regels die, um, die nu gelden. En um, eigenlijk staat er heel streng in die verordeningen... dat het nooit en ten nimmer lager zijn dan de bedragen die we hebben um, afgerekend. Dus inderdaad is dat, uh, ja, hebben we ons gehouden in die zin aan de regels. Maar ik begrijp uh, goed dat dat heel raar uh, in eerste instantie overkomt. Het zou goed zijn om, denk ik, om het vrij te laten. Dat scheelt een hoop gezeur van mensen die, die, die daar overvallen. En ik heb het antwoord gekregen dat het een product is... wat niet lager verkocht mag worden. Daar moest ik wel een beetje om kniffelen, maar dat is nou eenmaal de regeling. Um, wat ik ook wel grappig vond is dat tijdens de raadsvergadering... werd er een opmerking gemaakt. Als ik nou achter in de Vondelaan woon en ik ga naar de Admiralenbuurt, dan kan ik daar parkeren en kan ik naar het strand. Ik vond het nog grappig, want als ik de verdeling zie... ik woon bij, hier bij, uh, bij de Shell. En ik kan zelfs op Peesuit uh, in de buurt gaan staan. Dus... Ja, de wijken zijn, hebben we echt goed naar moeten kijken. Mm -hmm. Want het heeft al alles te maken met uh, de wijkindeling. En in een eerder, uh, nu hebben we meer wijken. We hebben ook wel gekeken naar een hele grove indeling van Zandvoort... in twee delen. Um, en uiteindelijk dachten we van... nou ja, het is toch het beste om, om Zandvoort in te delen in eigenlijk vier uh, zones. En binnen die zone kun je als het ware vrij um, bewegen. Um, en kun je inderdaad overal vrij parkeren. Um, al is nog maar wel de vraag natuurlijk... of het, of het uh, heel handig is om inderdaad... altijd maar met de auto uh, uh, te moeten gaan. Maar met name het centrum is een relatief kleine wijk. Maar dat heeft er ook mee te maken dat uit die parkeerdrukmetingen... en dan gaan we eigenlijk tellen hoeveel auto's staan er nou gemiddeld mm -hmm blijkt dat, die, dat de parkeerdruk ontzettend hoog is. En als je dan um, ja, dat, dat vrijgeeft... zodat iedereen uit Zandvoort daar kan staan... dan worden de inwoners in het centrum ja, onevenredig benadeeld. Terwijl in de Zuid bijvoorbeeld is de parkeerdruk uh, over het algemeen wat lager. En dan heb je dus ook wat meer ruimte om... Nou ja, bewegingen binnen zo'n wijk uh, toe te staan. Nee, ik maak deze opmerking omdat ik hem wel grappig vond... Uh, toen ik het kaartje ging bestuderen... dat er uh, wel meer grote afstanden zijn als je dat zou willen om dat te doen. Uh, wat u ook zegt, ga gaan gaan met de fiets naar het strand. Ja, dat zou uh, ik inderdaad zeggen als mooi weer Die opmerking, die, die weer opmerking heb ik ook al een paar keer gehoord. Uh, zijn we wat vergeten te melden over het parkeerbeleid... Nee, het is, het is denk ik goed om te weten dat nou ja, de komende maanden... volgt er nog een uh, intensieve informatiecampagne. En op 1 juli gaat het, uh, treedt het pas in werking. Dus de komende maanden uh, nou, hoort u zeker nog uh, van ons... U hoort als, van het, ons. Uh, als het uh, om het parkeren gaat, want het uh, wordt 1 juli ingevoerd. We um, naderen de verkiezingen. Wij zijn al begonnen. Dat heeft u al gezien met, uh, met de eerste uitzending van de PvdA. Uh, het valt een aantal mensen op dat er de laatste tijd... toch wel wat, uh, wat, wat uh, gepresseerd wordt binnen de, uh, het gemeentehuis. Uh, heeft u in uw laatste periode nog wensen? Die u echt af zou willen maken? Uh, er zijn natuurlijk al een aantal voorzetten gegeven. Nou, ik, ik moet zeggen dat ik ontzettend content ben... met de stappen die we in december hebben kunnen zetten. Uh, met uh, nou, het parkeerbeleid wat, wat toch al decennia lang uh, op de plank uh, lag... Maar hetzelfde geldt met de visie voor het badhuisplein en voor het We hebben ook nog een belangrijke stap uh, kunnen zetten na vele jaren. Dus dat, dat waren voor mij nog wel echt uh, de, de zaken um, waar ik me voor heb ingezet... en waar ik, uh, ja, waar ik heel blij ben dat dat nu in december is, uh, wat, is aangenomen. Wat, wat zijn die grote stappen op het badhuisplein? Op het Badhuisplein, eh, daar komt een, een grote ontwikkeling. We hebben eigenlijk in die zin twee delen op dat plein. Het noemt altijd maar het zuidelijk deel en het noordelijk deel van het plein. Het zuidelijk deel van het plein eh, is, is niet van de gemeente. En dat is eh, nou ja, eerder van een venster aan zee hmm. geweest, toen van Corendon en nu van 3GT. Die zijn, nou, hebben het eigenlijk pas sinds uh, de zomer. Maar hebben echt uh, nou ja, zich heel erg... Uh, uh, goed ingeburgerd in Zandvoort... met iedereen ook uh, gaan spreken. En het noordelijk deel van het plein... dat is het deel waar nu uh, ook woningen staan. Dat deel is van de, van de gemeente. En op dat zuidelijk deel... daar komt een hotelontwikkeling. En in het noordelijk deel... daar komen woningen. Over die woningen, daar is nog wat over te doen. Hè? Want uh, de, de, ze worden nu dichtgespijkerd. Toch zijn een aantal mensen... die uh, claimen daar hun, hun woonrecht. Uh, hoe gaat u daar nou verder mee om? Wij hebben toen er tijd met een tussenpartij uh, eigenlijk de opdracht gegeven om, um, ja, als het ware, anti kraak of tijdelijk uh, mensen daarin uh, te mm -hmm. huisvesten. En dat is voor de gemeente ook altijd het uitgangspunt uh, geweest, dat het tijdelijk uh, zou zijn. En dus dat, dat het nu concreet wordt, ik begrijp dat dat heel vervelend uh, is. maar um, Afspraak wij... is afspraak? Ja, afspraak is afspraak. Entree, dat is er ook nog eentje. Ja. Uh, bouwers wil grote... Mooie vier mooie viersterrenhotel. En dat wilde u natuurlijk ook wel een beetje als uh, bestuurder. Zandvoort moet aantrekkelijk worden voor een, heleboel, uh, voor een breed toeristisch vlak. Uh, nu komt ineens weer dat daar woningen moeten komen. Wat gaat dat worden? Nou, Eigenlijk is eerder, in, eerder een stuk al vastgelegd... dat dat een uitstekende locatie is voor een hotel. Mm -hmm. En dat hebben we nu ook in de visie uh, ...vastgelegd dat dat een hotellocatie uh, is. Dus op dit moment werken we zonder meer aan een hotelontwikkeling op die uh, locatie. En langs de Engelbertstraat, uh, daar komen woningen. Is dat een goede compensatie? Nou, het is niet per se een compensatie. Het is een, een, een expliciete keuze eigenlijk. Hè. In Zandvoort, en nogmaals, ook hier moet je altijd kijken naar uh, het toeristisch belang... ...en het economisch belang en het belang van woningen... En in deze periode zijn er ook heel veel stappen gezet... op het terrein van meer woningen in Zandvoort. Kijk ook wat er in Noord gebouwd is. Maar ook ja, met de locatie Strijder wordt er een enorme stap uh, gezet. Mm -hmm. Dus uh, in die zin gaan die moeten die ontwikkelingen hand in hand gaan. Hoe zit dat? Uh, ook daar is afspraak Afspraak met de passagepanden. Uh, verwacht, wanneer verwacht u dat dat uh, plat gaat? Nou, ook dat ligt onder de rechter. Ja. We wonen... In Nederland en niet in uh, andere landen. We kunnen niet bewijs bespreken met de sloopkogel uh, voor de deur gaan staan en zeggen: u hebt nog tien minuten om, was, uh, ja. om, om weg te gaan. Zo werkt het niet in Nederland. Uh, dus ook daar uh, loopt een juridische procedure om, uh, om de panden leeg te krijgen. En dan gaan we meteen tot sloop over. Oké, okay, nou nog een paar vergaderingen en dan uh, is het uh, gedaan met de wethouder. Uh, toekomstplannen? Ongetwijfeld, maar daar kom ik een andere keer graag meer over vertellen. Oké, okay, nou, uh, mevrouw Vrij, ontzettend bedankt voor de uitleg van het uh, parkeerbeleid. Het heeft jaren geduurd en uh, om met een aantal uh, sprekers van de afgelopen vergaderingen te praten. Het is blij dat het er is en er zijn knoppen waaraan gedraaid kan worden. Dank u wel. Graag gedaan. Fijne zaterdag.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 Love you. I love you, all the while, with your cute little wave, will you promise that you'll say your me Nee, dit was chicory tip met Son of My Father. Ben, aan jou het woord. Ja, toch nog weer een stukje. Uh, schrik je ervan, Kim? <laughs> <laughs> Kim Kurzen en Jerry Kramer zijn aangeschoven uh, de nieuwe partij in Zandvoort, de tweede nieuwe partij naast Zee. Um, Jong Zandvoort hing aan een zijde draad, heb ik begrepen, Jerry. Uh, ik heb vanmorgen een stukje gelezen over uh, een, een soort van proces waarbij een advocaat uh, nog ter sprake kwam. Um, vertel eens van het begin af aan, want jullie uh, zijn samen begonnen om, om, om een, een nieuwe partij in Zandvoort op te richten. Jullie liepen nog jongst antwoord. en daar begon het feest. Ja, nou ja, als, als, als je als, partij, als nieuwe partij wil meedoen aan uh, de verkiezingen, dan moet je je laten registreren bij de gemeente. En er is dan een centraal stembureau waar de burgemeester uh, voorzitter van is, met een aantal nog onafhankelijke leden... die beslissen of je met je naam mee kan doen aan de verkiezingen. En de sluiting was 31 januari? Nee, de sluiting daarvan is op 20 december geweest. Oké. Okay. En um, wij hebben ons, uh, begin oktober hebben wij ons uh, laten registreren. Daarvoor hebben we ook uh, statuten moeten opstellen, We zijn wij notaris geweest. Dus we hebben zoveel kosten gemaakt om het zeg maar, allemaal voor elkaar uh, te krijgen, om die partijen op uh, te richten. En eigenlijk van het moment dat we het in hadden gediend bleef het stil bij de gemeente. Toen zijn we er zelf met uh, ook de burgemeester in de CC achteraan gegaan. Nou jongens, wat, wat gaat er nou gebeuren? Nou, toen kregen we op een gegeven moment bericht. Ja, we nemen het besluit op 20 december. Dus dat was uh, alweer uh, nou, 2,5 maand later dan, uh, dan wij het voor, voor ogen hadden. Nou, daar zijn wij niet mee akkoord gegaan. Want wij wisten... Niet op het moment dat we de naam hadden bedacht van Jong Zandvoort... maar dat er ook nog een landelijke partij is die de naam Jong heeft. Dus zonder toevoeging gewoon Jong. Dat is een landelijk geregistreerde partij. Ik mm -hmm. bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen meegedaan. Dus dat speelde. Dus uh, mocht die partij uh, problemen hebben met onze naam... Ja, dan zou dat nog wel eens uh, ja, een dingetje kunnen worden. Z zij, zij, zou, zij zouden uh, bezwaar in kunnen dienen. Uh, van joh, uh, Jong Zandvoort is een gedeelte van eigenlijk van ons en wij zijn Jong... Dus wij willen niet dat Jongsand wordt de naam gebruikt. Precies. Ja. Oké. Okay. Ja, precies. En uh, nou, goed, dus, dus dat, dat was op een gegeven moment ook bij het Centraal Stembureau uh, bekend. Nou, toen hebben we nog contact gehad met de burgemeester, toen is dit ook voorgelegd. Nou, zijn wij gaan nadenken over wellicht een andere naam. Uh, hè? Dus uh, dat we daar geen uh, last van mee hebben. Maar uiteindelijk kregen we toch bericht uh, van dat het Centraal Stembureau ermee inging stemmen. Nou, dat hebben ze ook gedaan, dat hebben ze in november gedaan. Alleen vanaf dat moment ja, had het gepubliceerd moeten worden. En dat is de gemeente vergeten te doen. En uh, nou, eigenlijk tot mijn stomme verbazing werd ik uh, nou, eind december gebeld... Uh, door de burgemeester. Ja, dat iemand contact opgenomen met de gemeente uh, van de partij Jong. Uh, ja, Alsnog? Die, ja, dat die het niet eens was met de dingen. Nou, okay. En, en toen kwam eigenlijk het hele verhaal aan het rollen. Dus dat de gemeente gewoon een fout had gemaakt en het niet had gepubliceerd. Dus vanaf ho, ho. dat moment moest dat besluit, wat het wat Centraal Stembureau al in november had genomen, mm -hmm. nog gepubliceerd worden in het gemeenteblad. En vanaf dan uh, heeft een belanghebbende, uh, dat dat jongens kunnen zijn, mm -hmm. heeft, had zes dagen de tijd om in beroep te gaan bij de Raad van State. Dus ja, ik heb dit verhaal ook zo naar de burgemeester uh, verteld. Ik heb ook contact gehad met, uh, met Jong, uh, zeg maar in Nederland dan, laat ik mm -hmm. het zo maar even zeggen. Jong. Ja, met Jong. <grijg> en uh, ja, die waren het gewoon helemaal niet blij. Uh, waren ja. zij niet blij dat jullie Jong Zandvoort gingen gebruiken? Nee, want zij hebben het is natuurlijk op hetzelfde niet als je de PvdA hebt. En je hebt de PvdA dan in één keer in Zandvoort. Ja. Ik, zo, zo zagen zij dat. Nou, wij zien dat iets anders, omdat Jong nog wel een algemene term is ook uh, omdat je oudere partijen hebt... en je hebt, uh, landelijk heb je ook gewoon meerdere oudere ja. partijen... en je hebt ook plaatselijke oudere partijen. Dus, dus dat had geen probleem uh, mogen zijn. Maar ja, je weet het nooit hoe, hoe zo'n hoge... Uh, tenminste de Raad van State daarover oordeelt. Want het is echt een serieuze zaak... want 31 januari moeten wij onze kandidatenlijst indienen. Dus uh, als dat, die publicatie... want daar was de gemeente uiteindelijk ook nog weer heel erg traag mee... want dat lukte ook uiteindelijk weer niet om dat gepubliceerd te hmm. krijgen... Was echt, ja, het werd echt een stapeling van fouten achter elkaar. Ja, dan had het nog naar de Raad van State moeten. En dan hadden we waarschijnlijk deze week of volgende week... Uh, had daar een zitting over plaatsgevonden. En dan pas hadden we duidelijkheid gehad wat we konden doen. Dan dus, uh, ja, ga je al aardig want, richting 31 januari. En ja, en dan heb je nog nou met alle administratie... ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien met lijsten. Ja. we moeten nog instemmingsverklaringen. We moeten dat helemaal uh, regelen. nou Dat, dat, dat gigantische... Ja probleem uh, gegeven. En daarbij kwam, ja, we waren natuurlijk bekend... als, als Jong Zandvoort. En uh, ja, hoe hadden we dan gegeten? Ja. Had je al wat? Kim? Nou, dat ging dus niet meer. Nee. De laatste datum was verstreken. We hadden voor 20 december kan je... Ja, ja, aanpassingen doorgeven. Dus ook onder andere... een nieuwe, nieuwe naam. naam. Maar ja, als je wacht... tot het laatste moment met het indienen is de datum verstreken. En dan hadden we dus geen naam meer gehad. Partij zonder naam. Ja, en ja, dan had het de partij zonder naam geweest... Het, is, het loopt zoals het loopt. Hè? En, en, en het is niet gepubliceerd, maar het is wel besloten. Dan wordt toch iemand van jong wakker op, op, op een gegeven moment. Of, of hoe is dat dan gegaan? Want je zegt dat iemand heeft gereageerd. Nou, ik heb uh, zelf ook met een jurist contact gehad. Maar de kieswet is een van de moeilijkste en de meest uitgebreide wetten die er in, uh, in Nederland is. Mm -hmm. Dus uh, uiteindelijk, ik heb het ook teruggevonden van uh, die dat besluit dat moet gepubliceerd worden in het gemeenteblad. Dat, dat houdt zo in wat, uh, wat de staatscourant uh, is en het wordt gewoon ja. op een website gepubliceerd. En dat is dan ook het feit dat iedereen weet in Nederland van dat wij ons onder deze naam hebben geregistreerd. Dus de gemeente was vanuit gaan: nou, we kunnen het ook wel op onze eigen website uh, publiceren. <coughs> dat is niet voldoende. De wet is daarin dus heel duidelijk. Het moet de, uh, ja, de gemeente, het gemeenteblad uh, zijn waar. Is die inmiddels het gepubliceerd? Ja. Welke datum? Jeetje, dat is uh, vorige week uh, woensdag was hij er uiteindelijk. Ja. En, um, dus toen zijn die zes dagen ingegaan. Um, dus we hebben wel met de gemeente gezeten daar. En toen ze zagen dat ze een fout hadden gemaakt... hebben ze wel gezegd, ja, we moeten nu ook wel alles op alles zetten... om, als er een zaak komt, dat er ook wel vanuit de gemeente... Dan een goede advocaat op zit van, om te kunnen vertellen... Van waarom dit een onderscheidend is van, van, van, de, van de landelijke partij... Dus dat hebben ze wel gedaan. En uh, nou ja, deze week is er intensief contact geweest met de Raad van State. Dat hebben wij zelf uh, ook gedaan. We hebben intensief contact gehad met de kiesraad. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, heeft Jong niks ingediend. Niks? Nee. Nou, dat is, uh, ik neem aan dat jullie ook gesproken hebben met, met Jong. Wij hebben voor die tijd wel met ze gesproken. En uh, daarna eigenlijk niet meer. Dus eigenlijk zijn ze wel uh, zo, joh, uh, wat jij ook zegt, uh, richting oudere partijen heb je ook oudere partijen, je hebt jong en uh, je hebt ook jong Zandvoort. Ja. Um, het is gelopen zoals het gelopen is. Heeft de gemeente raadelijk toegegeven dat ze fout zaten? Ja. Dus dat is een uh, schep Zandvoort-Zand eroverheen en we gaan uh, verder. Nou ja, zo vind ik het wel. Weet je. Kijk, op een gegeven moment moet je natuurlijk ook uh, zeggen van... jongens, uh, dit natuurlijk nooit meer. Dus dat ze er wel van geleerd hebben. En ik heb uh, met de burgemeester gezeten, samen met Kim. En uh, ook met de verantwoordelijke ambtenaar. En, en dat was uiteindelijk dan het hoofd uh, burgersaken die zich ermee ging bemoeien. Ja, en vanaf dat moment ging het wel, uh, wel beter. Maar je, je ziet in deze dus. Oh, ja. In de discussie waar we <laughs> eigenlijk mee zitten. Van ja, de kwaliteit van, van, de, van de organisatie moest omhoog. Nou, daar hadden wij... Uh, dus, uh, dat wordt een dus Haalem, daar hebben wij uh, geen goede ervaringen mee uh, gehad. Is, uh, nou, de, ik, uh, ik wil het nog niet over het partijprogramma hebben. Dus die, nee, uh, misschien die, is dit een incident. Maar het is wel weer een van de incidenten dat ik denk van... Jongens, dit, dit voor het voor democratisch uh, ja, gebeuren, wat, wat er gaat mm. komen... is dit natuurlijk echt een flop. Nou uh. Ja, we gaan het uh, zien. Want uh, eigenlijk... Uh, hadden we ook al willen praten over de, de, de, de lijsttrekker... en de, de, de daarop volgende kandidaten. Maar dat kan dus niet, omdat jullie vertraagd zijn door uh, naam, Kim? Ja, we zijn dus helaas vertraagd. We hebben alles even stil moeten leggen en echt moeten afwachten. Oké, okay, Hoe gaat het verder lopen? Wat mm -hmm. gaan we doen? Welke stap moeten we ondernemen? En uiteindelijk is het dus voor ons uh, gelukkig goed uitgepakt. We kunnen verder met waar we gebleven zijn... en hoeven niet opnieuw te beginnen en opnieuw uh, aan de tekentafel te gaan zitten... Dus dat is voor ons in deze keer positief uitgepakt. Nou, ik zag je dat je al behoorlijk aan het warm draaien was... tijdens het inspreken bij, uh, bij de vergadering van 1 en 7 december. Ja, toen was ik even begonnen. <laughs> je werd zelf nog een beetje terecht geweest dat je geen raadslid was. Had je niet kunnen zeggen van, mag volgend jaar wel? Ja, ik denk aan de discussie die er voorafgaand ging... dat het uh, niet de juiste opmerking geweest zou zijn. <laughs> nou, ik vond hem wel, uh, wel scherp, want het ging over iets... En dan uh, laat je hier wel zien dat je er bent. Ja, en ik denk ook dat het een belangrijk onderwerp was. Uh, het is iets wat voor heel Zandvoort aangaat. Mm -hmm. En er zijn uh, meerdere mensen onvrede uh, over. Dus ja, het is goed om te laten weten wat je dan denkt. Zodat ja, mensen er uh, verder mee kunnen. Er waren voldoende insprekers daarover. Dus Precies. Uh. Goed. Um, het uh, naamproces is uh, verduidelijkt. En uh, Zandvoort weet uh, hoe het zit. Je kan erover denken wat je wil. Het is toegegeven, uh, ik zou zeggen, de, de toekomst staat uh, volgend jaar open voor uh, de nieuwe partij. We hopen uh, binnenkort jullie programma te zien. Wordt het druk geschreven? Het is een hartstikke druk. En ik had Gert natuurlijk al wat dingen beloofd. Ja, ja, ja. dus we, zullen, we zullen inderdaad we zullen onze kandidatenlijst ook hier op de radio uh, bekendmaken. Dus wat anders dan andere partijen doen. En dan zeg maar in uh, ja, half februari met het programma komen. Dus echt een maand voor de verkiezingen. Oké, okay, dan uh, spreken we elkaar nog, want we maken ook uh, in de Zandvoort-Kiest-cyclus uh, gesprekken met uh, lijsttrekkers. Ja, nou, uh, hartstikke leuk. Tot dan, zou ik zeggen, en bedankt voor de komst. Ja, bedankt dat we nog eventjes zo op de radio uh, mochten komen. Ik had het uh, gisteren even met Gert uh, kort besproken, dus uh, dank daarvoor. Geen dank. I your pardon.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 Nogmaals de burgemeester gehoord over een prachtig nieuw jaar. En uh, dit was Goedemorgen Zandvoort met een dubbele presentatie deze keer. Maar de techniek en de muziekkeuze was van Pim Groof. En natuurlijk een stukje muziek van mevrouw Koper als een verzoeknummer. De redactie is gedaan door Gert van Kuik. Ook de presentatie is gedaan door Gert van Kuik. En een beetje door mij. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie allemaal een prettig weekend.